De imam wordt beschuldigd van het opruien van moskeegangers in de buitenwijken van Parijs. Hij zou ze aanzetten tot geweld tegen het Westen. Volgens de autoriteit is hij de 29ste imam die sinds 2001 Frankrijk wordt uitgezet. Het land treedt streng op om nieuwe rellen in de buitenwijken van Parijs te voorkomen. Vooral in 2005 ging het mis toen jongeren dagen achter elkaar de straat op gingen en met de politie vochten. In Frankrijk ligt ook een wetsvoorstel op tafel om boetes uit te delen aan moslimma's die hun gezicht bedekken. Wie in het openbaar een burka draagt moet 750 euro betalen. Ook moslims die hun vrouw dwingen een burka te dragen moeten worden gestraft, zo staat in het voorstel. Actrice Linda van Dijk is afgelopen avond benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door minister Plasterk. Linda van Dijk zit 50 jaar in het vak. Ze stond in 2060 voor het eerst op het toneel samen met haar stiefvader Ko van Dijk. De 61-jarige actrice kreeg de prijs in theater Het Spant in Bussum. Na afloop van haar optreden in de voorstelling Oog om Oog. Dat stuk gaat over een ter dood veroordeelde man die in een Amerikaanse gevangenis wacht op zijn terechtstelling. In België is afgelopen avond op het spoor tussen Gent en Brussel een trein met duizend passagiers gestrand. Hij kwam in de problemen door een afgerukte bovenleiding die lag op de trein. De passagiers konden er pas twee uur later uit nadat de bovenleiding was weggehaald. De reizigers hadden geen verwarming en geen licht. Hulpdiensten deelden dekens en versnaperingen uit. Het weer. In het noorden valt soms wat lichte sneeuw en het vriest matig tot streng. En lokaal is het zeer mistig. Morgen eerst alleen in het Waddengebied een sneeuwbui, later gaat het op meer plaatsen sneeuwen. Blijf vriezen en de noordoostenwind trekt aan.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 I'm sorry. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack them if he getting too drunk, drunk. Now, nah, not nah, we going till they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop, Sounds <laughs>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 So thank you When I look into your loving eyes I see